Zo werkt het werk. Ken je dat, dat je hard gewerkt hebt? Dat er 26 meter vrachtwagen was en dat die leeg moest? Dat er geen lift was, maar wel een gat van anderhalve meter en je weerzin had? Dat dan een uur voorbij gaat en je koffie drinkt? Dat je dan maar gaat beginnen, want wat moet je anders? Dat je je voeder oproept, schel laat schallen en je je makkers op laat doemen, hongerig, naar de brokjes die jij ze toe gaat werpen? Dat je twintig kilo dozen naar ze toe laat buigen en hun tanden kust. Dat je een zeeslang bent geworden en de wagen leeg zou vreten. Ken je dat? Dat je dan echt hard gewerkt hebt, zesentwintigduizend kilo dozen hebt versjouwd en dat dat teamwork was. En dat je dan als alles klaar is eigenlijk nog een pilsje wilt gaan drinken als kameraden met elkaar. Maar dat dan de winkel open moet en je weer herinnerd wordt dat je niet hier voor jezelf werkt, maar voor een ander, voor je paas en dat zijn tijd niet de jouwe is. Ken je dat?